Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er hoeven maar een paar veebedrijven dicht om de stikstofcrisis op te lossen. Een groep onderzoekers rekende uit dat als er 25 grote boerenbedrijven op slot gaan... er weer meer huizen en wegen gebouwd kunnen worden. Dat ligt nu grotendeels stil omdat er te veel stikstof bij vrijkomt. Het kabinet hoopt dat boeren zich vrijwillig melden om uitgekocht te worden. Maar de onderzoekers denken niet dat het daarmee goed komt. Je moet maar hopen dat die specifieke boeren... He, dus die, die, die topvervuilers waar wij het over hebben, dat die zich vrijwillig aanmelden. En die hebben ook weer met heel veel andere zaken te maken. Dus het is gewoon vooral een hele onzekere uh, strategie. Voor je beeld, één zo'n groot bedrijf is een kalkoenborderij op de Veluwe... waar zoveel stikstof vrijkomt dat als alleen dat bedrijf zou stoppen... dat meer verschil oplevert dan overdag 100 rijden op de snelweg. Schotland is het eerste land ter wereld waar tampons en maandverband gratis worden. Het land rekent uit dat een op de vijf vrouwen en meisjes er te weinig geld voor heeft. en Daardoor thuis blijft van school of werk als ze ongesteld is. Vanaf nu zijn de spullen gratis af te halen op openbare plaatsen, zoals apotheken en scholen. Acht studentenbonden hebben een brandbrief naar hun universiteit gestuurd. Ze willen af van het binnenstudieadvies. Eerstejaarsstudenten hebben dan een minimaal aantal punten nodig om door te gaan naar het tweede jaar. Maar dat is volgens studenten dit coronajaar niet te doen. Op hogescholen is het binnen het studieadvies voor dit jaar al geschrapt. Dubbelcheck bij welke winkel je jouw Black Friday deal inslaat. Daarvoor waarschuwt de politie. Want nu we online lekker veel aan het shoppen zijn, zien ook criminelen hun kans. Online verschijnen steeds meer nepwinkels. Mevrouw die weten namelijk dat consumenten in deze... Uh, ...maanden op zoek gaan uh, naar cadeaus. en Daar zitten uh, veel gevraagde en ook vaak uh, wat duurdere cadeaus bij. Uh, dan moet u echt denken aan Apple-apparatuur, speelcomputers, elektronica. Ja, en de fraudeur die speelt dus uh, gewoon in op de vraag. De afgelopen weken kwamen bij de politie al ontelbaar veel aangiftes binnen... ...van mensen die hun bestelde pakketje nooit hebben gehad. Het weer, eerst veel zon, later steeds meer wolken. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A9 om Solveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en het knooppunt staat 5 kilometer kost je een half uur extra. Vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk is er maar één reisstrook open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weken geleden is uh, uh, Sean Connery ons ontvallen, maar de man was al 90 jaar oud. Dus dat was een respectabele leeftijd en hij was de eerste vertolker van James Bond. Aanleiding om uh, dit te gaan draaien is dat ik natuurlijk thuis een, uh, mijzelf een jaren geleden een plezier heb gedaan... door zo'n hele box aan te schaffen met allerlei James Bond uh, films. En uh, ik ben uh, inmiddels toegekomen tot Octobussy, dus uh, zover ben ik al. En daar zat Roger Moore in. Maar de eerste film waar Roger Moore dan James Bond gestalte gaf... was met deze, Live and Let Die, van Paul McCartney. En daar begonnen we deze zandvoetse zaken op deze uh, woensdag... En dan moet ik weer even kijken hoeveel is het vandaag is. Volgens mij is het de 25e november. Jongens, ik hou die tijden af en toe gewoon niet meer bij. Maar goed, wat gaan we wel doen? We gaan sowieso een hoop muziek draaien. Plus een column van Tino Stuy, die die vorige week heeft uitgesproken. Want de column die die deze week, die hoor je vrijdag weer bij Walter. En het mooie is dat hij dat van tevoren al heeft gedaan. Want gisteren was hij er niet. Uh, en in dat opzicht uh, is het altijd prettig als je dan een, ja, een voice track uh, toegestuurd krijgt. Goed, we zeiden het al, ik, of ik tenminste, uh, dat we in ieder geval veel muziek laten horen. En dit is het uh, muziek van het moment. Tenminste, hij zal alweer een tijdje onderweg hoor. Uh, Miley Cyrus en Midnight Sky. was dat ooit, in 1986, wat hij uit heeft uh, gebracht. Zo heet dat album van Peter Gabriel. Er stond dit nummer ook op, In Your Eyes. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Miley Cyrus en uh, Midnight Sky. Nummer uh, wat uh, de laatste maanden uh, toch uh, ook uh, veelvuldig uh, te horen is uh, geweest op verschillende radiostations. Waaronder deze dus. Um, nou ja, even nog uh, het nieuws van de afgelopen week. Ik uh, was op een gegeven moment uh, maandag uh, bezig met het een en ander voor te bereiden voor de, de komende week, voor deze week dan. En eh, toen ben ik ineens verzeild geraakt in een commissievergadering... van de provincie Noord-Holland. En daar stonden onder andere het eh, beleid over de damherten op de agenda... maar ook de Formule 1, die eh, in september dan hier zou moeten komen. Maar er moet daar nog wel het een en ander voor gebeuren. Zo eh, is er een ontheffingsvergunning nodig op de natuurwetgeving... En die wil de provincie nu alsnog uh, uh, verlenen. Maar een meerderheid van de provinciale uh, ja, statenfracties... die zijn daar toch op tegen. Uh, de statenleden van de Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks... de SP, uh, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren... zet daar grote vraagtekens bij. Uh, binnen die commissievergadering was ook Michiel Klein van de ChristenUnie... die zich daar nogal, uh, nogal een beetje over opvond. Uh, wie zit er nu aan het stuur, zei hij in dat uh, verhaal... ...de overheid of een commerciële instantie. En Erik Smaling van de SP noemde het een groot drama... ...en het staatslid van GroenLinks, ICR, vraagt zich af... ...waarom er geen externe deskundigen zijn ingezet... ...om de toch benoemde alternatieven goed te onderzoeken. Dat gaat dus om de... Blokken asfalt die zijn gebruikt uh, voor de fundering, fundering van de tijdelijke tribunes. Want die dingen die moeten daar ergens op staan. En het circuit uh, Zandvoort heeft uit eigen onderzoek en opdrachten uh, uh, uit laten voeren... dat die asfaltblokken de beste oplossing zou zijn voor de ontwikkeling van de natuur. Maar daar wordt dus behoorlijk aan getwijfeld... Uh, toch uh, meent uh, gedeputeerde Staten, dat is het bestuur... dat die uh, vergunning er toch moet komen. En uh, dat zit volgens gedeputeerde Esther Rommel die daarover gaat... Uh, dat je de specialisten op de, van de Omgevingsdienst moet vertrouwen... Uh, dat is zoals de wet dat omschrijft, zegt uh, Rommel ook. En uh, dan kan ik op mijn kop gaan staan. Maar dat is wel hoe het uh, werkt, stelt uh, de gedeputeerde uh, die daarover gaat. Nou, uh, daar, uh, daar wordt nog uh, over gesproken. En of dat ook echt gaat gebeuren, is uh, nog zeer de vraag. Want er zijn natuurlijk ook nog uh, belangrijke organisaties... zoals de Stichting Duimbehoud en... Uh, natuurbelang van Harry Hobo, die, die uh, bepleit dat er helemaal geen tributes nodig zijn om grote evenementen te organiseren. Hij stelt dat de zandhagen zich wel verschuilt in het hoge gras en naderhand wel weer tevoorschijn komt, zoals ook bij de drukbezochte Jumbo dagen is gebeurd. Uh, nu uh, lopen er dus nog een aantal rechtszaken, want de milieuorganisaties die hebben een aantal uh, juridische procedures nog lopen over deze kwestie van de asfaltblokken. Uh, waarop die tijdelijke tribunes dan bijgeplaatst kunnen worden. Uh, ze denken voor een meervoudige rechtbank aan te kunnen tonen... dat het groot openbaar belang voor deze fundering niet aan te tonen is... en dat een ontheffingsvergunning niet stand zal houden... bij de toetsing van de Europese richtlijnen hierover. Dat is alleen voorbehouden voor kustverdediging. De kolenbijnen in Duitsland, de mainpoort voor Rotterdam... of het waterreservoir in Spanje stelt uh, Hobo van de natuurbelang. Uh, dat is uh, zoals uh, het uh, erbij staat... Um, is er nog een aantekening waar uh, de alternatieven, waar de uh, milieubeweging mee komt. Dat zijn dan uh, de stelgrondplaten, de betonnen stelgrondplaten die dan in de grond uh, kunnen verdwijnen en dat daar dan uh, ja, de tribunes op uh, neergezet uh, kunnen worden. Zodat die dieren, zoals de rugstreeppad in de is, gewoon ook daar kunnen leven. Maar goed, dat is een juridisch verhaal en een discussie... die gevoerd wordt buiten mij om. Dus daar wil ik even ver van blijven. Ik ben alleen maar het doorgeefluik van dit fijne nieuws. Tenminste, voor dat, uh, voordat je dat fijn vindt... als je uh, tegen het uh, circuit bent, dan sta je met je armen omhoog... en ben je voor het circuit, ja, dan sta je toch uh, met een wat sipper gezicht uh, te kijken... met dit soort uh, verhalen. Uh, zo zit het, en niet anders. Um, door met de muziek, en dat doen we maar weer uit de jaren zeventig... met Lindsay de Paul en Sugar Me. Ik wil steeds naar je toe, ik hou van je volkje, met al hun verschillen, die hetzelfde willen, geen gedoe. Je kent zoveel meer dan grachten toeristen, die gisteren nog niet wisten hoe bijzonder je bent. Veel meer, veel meer dan tien wijken die naar de dom kijken. Je bent de stad die me kent, want ik ben een wereldvul, een Europeaan. Het klopt, ik heb Nederland op mijn paspoort staan. Maar als ze vragen, waar kom jij vandaan? Dat dan altijd zeggen, ik kom maar niet te Langs je grachten heb ik mijn dagboek geschreven. Ben ik mijn leven gaan leven? Heb ik mijn lesjes gehad? Je bent de plek waar ik naar blijf verlangen. Tot mijn einde blijf hangen. Je blijft altijd mijn stap. Want tussen de auto en de meubelboulevard leven duizend bubbels dwars door elkaar. Kort, 18 maart bij 24 oktober hoort. Ik ben een wereldburger, een Europeaan. Ik heb Nederland op mijn paspoort naar mijn als te vragen. Waar kom jij vandaan? Dat dan altijd zeg ik om maar u. Keren de zon op zich aan Met die vel op de buurt zijn gestaan Hier gaan we voorrecht, ik kom maar rieten. We ik ben een de een Europeaan Het komt, ik heb Nederland op mijn paspoort staan Maar als ze vragen, waar kom jij vandaan? Dat kan altijd zeggen, ik kom maar uiter Dat kan altijd zeggen, ik kom maar uiter ze bestaan nog, voor een piekeren, en ze komen uit Utrecht. Tenminste, Jan zeker. Maar of die anderen daar ook vandaan komen, dat is nog even de vraag. Maar goed, daar hebben we het even niet over. Lindsay de Pol met Sugar Me, nummer uit de jaren 70, bracht de tijd al op drie minuten voor half elf. Dat betekent dat ik er nog eentje kan draaien. Voordat we de column van Tino Stuy er even bij pakken. Want dat heeft hij vorige week uitgesproken. De spookrijders, die komt er voorbij. Maar het is ook een aangenaam moment van de dag. En is het tijd om de nieuwe Lilith Merlo eens even er te laten horen bij ZFM. Speak your heart. I know what you want to say. I see the time you show me what you have Ketter de broeder Ari Boomsma het programma uit de kast maakte... kwamen wij met regelmaat in diep-christelijke gezinnen terecht. Daar was homoseksualiteit meestal een iets groter probleem... dan bij een gemiddeld artsengezin uit Wassenaar... of een doorsfamilie uit Soetermeer. Voor alle helderheid, ik heb niets tegen geloof. Ik heb het allermooiste van geloof gezien bij mijn oudtante en missiesuster Truus Lemmens, die tientallen jaren voor leprozen... gehandicapt en bejaarde zorgen in een chaotisch land als Pakistan. Naast de liefde vanuit geloof, dat snap ik. En voor velen is het ook een houvast. Kudos voor hen. Maar geloof maakt vaak meer kapot dan liefde goed kan maken, helaas. Minister Ari Slob maakte dit maar eens pijnlijk duidelijk... met zijn opmerking over het beleid rond reformatorische scholen. Dat het wel gebruikelijk is dat je als ouder een document ondertekent... dat je homoseksualiteit afwijst. Omdat anders je kind niet naar die school mag. Tijdens opname uit de kast in de Bible Belt hoorden we vaak dezelfde christelijke mantra. Je mag homoseksuele gevoelens hebben als diepgelovig christen... maar je mag het vooral niet praktiseren. Dat klinkt toch een beetje als in je mooiste zwemboek... in het badhokje staan, maar nooit gaan zwemmen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Je mag wel fantaseren, maar je gaat daarna met een kopje kamferthee en handboeien om naar bed? Niet zo gek, het wijstprogramma programmamakers en toegewijde psycholoog... maandenlang onze kandidaten vanuit de kast lieten begeleiden. Het is een soort van sectarische deprogramming. Het is bizar natuurlijk. Nog even los van de opmerkingen... het is een keuze of het is een ziekte nu nog steeds in mijn hoofd nadreunen... na mijn vele bezoekjes aan deze gezinnen... is deze onwetendheid natuurlijk echt des duivels oorkussen. Ik dacht de afgelopen dagen alleen maar... dat zoveel overtuiging vanuit domheid... wel door de politiek opgelost zou worden. En inderdaad, minister Slop kreeg bijna publieke oorwassing... van de collega's uit de Tweede Kamer en nam zijn woorden terug. Dat geeft een weldenkend burger moed. Nadat de SGP destijds als vrouw in het bestuur wilde toelaten... dacht ik dat er misschien wat mensen wakker zouden worden... in het Halleluja-kamp. Tijd voor de nieuwe frisse wind... Tot ik vanmorgen een spotje op televisie zag. Een lief spotje leek het. Er wandelde een vrouw door een zee van kaarsjes. En toen kwam de boodschap. Een beetje verbloemd nog. Het is deze week namelijk de week van het leven. Dat dus klinkt ook mooi natuurlijk. Tot even later duidelijk werd dat het een anti abortuspotje was. Gelukkig heeft mijn dochter van 19 het niet gezien. Die generatie snapt überhaupt niet waarom iemand zich met je leven mag bemoeien. Ik krijg nu voorzichtig het gevoel alsof we deze week... in een Trumpiaanse midwisselse staat van Amerika... op een golf van gelovig onvermogen aan het surfen zijn. Want Ari Slobs vrienden knallen naar het anti-homo-geluid... nog even een abortus-niet-oké-filmpje -okay uit. En wat me nog het meest heeft verbaasd... is de enorme grootte van deze m-bekkerij... Een blik op de website leveren de volgende zwarte steunkousen op. De schreeuwomleven, de ChristenUnie... de Daniel, de waarheidsvriend, de eilandennieuws... Family 7, de gezinskist, het zoeklicht, de helpende handen... Herstelde vorm de herstelde vormde kerk, de vrouwenbond, de jongeren... de sirezo, de... Ik kan wel doorgaan. Het is best een lijstje om schrik van rond het hart te krijgen. We leven in een democratie. dank, En we komen best vreemde kostgangers tegen op de snelweg van het leven. Maar dit zijn spookrijders. Haal dus niet in... En probeer ze met lichtsignalen, ze zijn tenslotte dol op het licht, te waarschuwen. En neem het hen niet kwalijk, want ze weten niet beter. Amen. ...de nadere geschiedenis aan uh, dit uh, nummer. Want uh, wat heeft uh, Tom Petty met uh, Dave Stewart van de Eurythmics... ...en Joe Walsh van uh, de Eagles te maken? En niet te vergeten Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Want dat is eigenlijk een beetje het uh, hele verhaal wat erachter uh, zit. Want uh, het uh, grappige is, uh, hoe is dit uh, liedje ontstaan? Uh, dat heeft Dave Stewart ooit nog eens een keer uitgelegd... ...in de Howard Stern Show, hoe uh, dit liedje is ontstaan... Uh, hij had een, een, een oorspronkelijke een romantische ontmoeting met Stevie Nicks eh, van Fleetwood Mac. Maar ze had het de avond ervoor uitgemaakt met Eagles-gitarist Joe Walsh en had uh, Stuart bij haar uh, thuis uitgenodigd... voor een uh, vroege YouTube uh, Show in Los Angeles. Dus uh, niks werd uh, daar uitgenodigd door Stuart. En Stuart wist op dat moment niet wie met, wat, uh, met wie ze omging. En toen de feestgangers allemaal een paar uur naar de badkamer waren verdwenen... om uh, de nodige, co uh, uh, Colombiaans bakmeel een beetje te gebruiken... besloot hij naar boven te gaan, uh, naar bed. Hij werd om vijf uur s ochtends wakker en zag dat niks in zijn kamer Victoriaanse kleding aan het uh, passen was... en beschreef het hele scenario als heel erg aan Alice in Wonderland. Nou, uh, met, die, uh, met die ingrediënten was dat op een gegeven moment wel heel erg duidelijk. Later die ochtend uh, kwam Wolse langs om niks te vinden... en Stuart hoorde dat Nix Walsh eruit gooide en zei... Don't come around here no more. En zo is het liedje eigenlijk min of meer geboren. Want uh, Nix had uh, oorspronkelijk het uh, nummer geschreven voor haar album... Rock a Little, maar ze weigerde het uh, nadat... Uh, die de vocalen voor haar had uitgevoerd... omdat ze het gevoel dat ze het nummer daar geen recht meer mee kon doen. Nou, die Tom Petty die heeft dat uh, natuurlijk nog eens een keer gebruikt. Uh, dat uh, heb je kunnen horen. En de clip die uh, maakte dus ook een link naar die Victoriaanse kleding. Want uh, als je de clip goed uh, bekijkt... dan zie je ook een dame in, uh, uh, in Alice in Wonderland-achtige setting... Uh, daar rond te lopen. Nou, dan weet je ongeveer wel hoe de geschiedenis van dat liedje in elkaar steekt. Uh, vraag het niet. Het, het, het is gewoon voor iedereen uh, toegankelijk. Hoor. Maar uh, je kan het gewoon vinden. Uh, niets voor niets heet ik ook uh, Jaapapedia. Binnen deze, uh, deze buurdelen van, uh, van deze omroep. Daarvoor hoorde je White Fool van Klenert. En daarvoor hoort natuurlijk uh, de kolom van Tino Stuy. Weer muziek uit de onderstroom van uh, Nederland. En uh, zij komt uit Noord-Holland. Kelsey Cookson heet de dame... Het nummer wat ze heeft uh, gemaakt het heet sabotage. I hate me wel eens het ene en de toegeslingerd van daar heb je hem weer met die kosteloze nummers. Au! Ik uh, ga hier toch even wat uh, over zeggen. Uh, want uh, sowieso is het een nummer met een uh, goede lading. Want het heeft uh, ja, het loskomen van een relatie. Daar heeft het mee te maken. En hoe verweven het allemaal niet is. Dat is ook de titel van de, de strekking van deze song. Woven van uh, Lassette. En zij is de weekwinnaar geweest uh, bij de toonladder. Weliswaar in de nacht. De parels van de nacht uh, bij Kevin van Arnhem op uh, 3FM. Maar daar zou natuurlijk weer uit voort kunnen komen... dat je daar zomaar een live-optreden aan overhoudt. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Uh, degene die uh, haar genomineerd heeft is Paris Boy. Ook geen uh, onbekende in uh, de alternative uh, FM-wereld. Want Sjoerd van Heumen heeft uh, weken geleden ook uh, bij ons daar... Uh, wat over verteld over zijn. Single die hij heeft uitgebracht. Uh, dus, collega's steunen elkaar. En ik uh, voorspel je, ik denk dat Lancet... gewoon ook straks op de programmering bij 3FM toch uh, weer is... En dan uh, is het uh, hek uh, helemaal wel van de dam, denk ik. En dan ben ik er gewoon e weer eventjes uh, daar goed bij geweest. Dacht ik zo te weten. Um, zo werkt dat hier in de muziekwereld. Uh, we hebben er nog eentje... En dat is natuurlijk een hele grote single geweest. Daarvoor trouwens uh, hoorde je Ruud Haveling hier met Dead Again. Nummer wat hij uh, opnieuw bewerkt heeft. Want uh, hij heeft uh, vroeger nog in een band gezeten. En dat nummer heeft hij uiteindelijk opnieuw uitgebracht. Dit ga je horen tot aan het uh, nieuws van 11 uur. En dat is Rainbow Bow Man en Human. En dan nog een uur van deze gezellige muziek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 I'm only human after all I'm only human after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me I'm only human I do what I can I'm just a man I do what I can Don't put the blame on me Don't put your blame on me Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5